...entree te gaan heffen. En... Nou, ...dat heb ik al eens eerder gezegd, maar als je kijkt... ...er wordt gewoon hoge kwaliteit geboden. Ik bedoel, de Mestriftenstaat komt straks... ...dat is dan dat aparte concert, maar die komt wel. En uh, daar, de Zandvoortse bevolking... ...en ook de mensen die uit de omgeving komen... ...die hier naartoe komen om daarvan te genieten... ...die mogen daar ook best eens een keertje wat aan mee gaan betalen. Men moet el overal elders... ...ook voor allerlei dingen betalen. En waarom zou dat niet zo zijn... ...daar waar we dan andere dingen weer... ...op andere gebieden mogelijk kunnen maken. Nou, dat gesprek is een heel prettig gesprek. Uh, we verstonden elkaar heel goed. En wij gaan, uh, wij gaan verder. Dus u kunt in de loop van 2010... ...verwachten datgene wat u aan ons gevraagd heeft... ...om te komen met uh, nadere voorstellen. Uh, dan het Zandvoorts Museum. Dat is, uh, denk ik, een iets ander verhaal. Uh, ik vind het wel opvallend dat... Uh, dat uh, ...zo ook bezit als, uh, en de VVD ondersteunt dat... ...zegt van, uh, nou laten we er maar eens helemaal gaan herijken. We hebben in 2006 een beleidsnota vastgesteld. Een zeer ambitieus beleidsplan van het Zandvoersmuseum. En uh, daar is men volop aan het werk om dat uit te voeren. Je ontdekt dan dat als je dat wil uitvoeren... ...maar er is maar een half FTE voor aan de deskundige kant... de kwaliteitskant, de kenniskant... dan lukt dat gewoon niet. Nou, ik heb daar... In, in, in, bij, bij, bij de voice note heb ik het daar al uitvoerig met u over gehad. Um, ja, Katwijk en Zandvoort vergelijken... is appels met peren. Je vergelijkt een museum... Uh, wat tien keer zo groot is... met een... een, met een een, een opbouw van cultuur,historie, et cetera, et cetera. Euh, waar wij gewoon niet aan kunnen tippen. Dus die vergelijking die kan je helemaal niet maken. En die mag je ook niet maken. Dat zou, dat zou geen recht doen aan, uh, aan, aan, aan ons eigen museum als je dat doet. Um, daarnaast uh, is de Nota Kunst en cultuurbeleid die komt naar u toe, zoals u weet. Die gaan we als ik niet is in december behandelen. Die Nota kunst en cultuurbeleid. Die is samengesteld, en dat haak ik toch even op in wat, wat, wat OPZ ook zegt hier van de plek van allerlei culturele instellingen die we hier hebben. Die nota die is gemaakt in overleg met alle culturele en kunstzinnige instellingen die we in ons dorp hebben. Die hebben daar allemaal een bijdrage aan geleverd. Die hebben allemaal aan het stuur gezeten. En uh, vervolgens is hij naar de inspraak gegaan. Er is ook helemaal niets meer in de inspraak gereageerd. Iedereen was helemaal tevreden, klaarblijkelijk over de nota die uh, naar u toe komt. En in die nota staat, dat hebben ze dus allemaal onderschreven, dat dit noodzakelijk is. Dat Beheer het beheerde museum een vol FTE wordt. Sterker nog, ze hebben ook nog een keer gezegd dat men eigenlijk nog een keer een half FTE toegevoegd wil zien. Ten behoeve van de administratie, uh, administratieve kant van, uh, van, van het beleid. Nou, daarvan hebben wij gezegd. Uh, dat doen wij niet, dat halen we eruit. Dat moet maar gevonden worden binnen onze eigen formatie op een of andere manier. Maar, uh, maar die halve FTE waarvoor uh, hier uh, gepleit wordt in de, in de begroting... ...wordt door alle participanten zwaar onderschreven. Ik heb ook geen enkele uh, geen enkel signaal gehoord dat men zei van... ...nou dat moet niet gebeuren. Overleg, zoals u hier schrijft, ja, daar zijn we volop mee bezig. Ik zou het een slechte zaak vinden als je... ...ergens een heel eind op weg bent om het beleid wat je met z'n allen hebt vastgesteld... ...vorm te geven om te zeggen van nou, laten we het nu maar eens gaan herijken. Herijken doe je aan het eind van de looptijd van, uh, van zaken. En je gaat niet uh, midden in een, midden in een uh, uh, je zou bijna zeggen van nou, je bent, uh, de eerste helft is afgefloten... ...en de tweede helft gaat beginnen en je begint met andere spelregels. Dat lijkt me niet de juiste gang van zaken. Ben je interruptie, voorzitter? Even een vraag aan de portefeuillehouder. Uh, met welke partijen is overleg gevoerd? Want u zegt, we hebben met alle partijen overleg gevoerd. Maar daar heb ik uh, geen feedback van teruggevonden... bij een aantal partijen die ik heb gesproken in ieder geval. U krijgt binnenkort het no kunst- en cultuurbeleid naar u toe. En ik weet niet wie u gesproken heeft... maar het genootschap uit Zandvoort, de BKZ, de babbelwagen... Uh, de toneelvereniging uh, de Bomschaartenbouwclub uh, en, en, en, en meerdere ik ken, ze, ik ken ze niet allemaal zo uit mijn hoofd, zijn uh, allemaal gehoord en, uh, en hebben gesproken en hebben ingestemd misschien heeft u uit die clubs andere mensen gesproken dat zou kunnen, maar degene die wij gesproken, die wij gesproken hebben uit die clubs, en ik bedoel maar bijvoorbeeld Genootschap u heeft misschien iemand anders gesproken dan wij gesproken hebben maar die wij gesproken hebben, die hebben in ieder geval uitermate positief op dit verhaal gereageerd. Um, voorzitter, met andere woorden, het is uh, onverstandig om nu uh, te gaan herijken. Het is onverstandig om nu uh, die uh, uitbreiding uh, niet toe te staan. En ik wil nog één ding voorhouden. U heeft uh, al twee jaar geroepen... Uh, er moet bij ons niet aankomen op wat je met het geld doet, daar moet je zelf aan weten, maar u krijgt een budget. Nou, als we in deze begroting op een andere manier vertaald hadden, waar we zeggen dus we luisteren, er komen nu, we, gaan, we zijn 150.000 FTE, nee FTE, 150.000 euro uh, op personeel zijn we aan het bezuinigen en we geven 25 uit. Als wij hebben gezegd per solo, wij bezuinigen 125.000 euro, wat had u dan gezegd? Toppie, goed gedaan, Jochie. En nu zeggen we eigenlijk hetzelfde. We bezuinigen 125.000, maar we geven 25.000 uit voor die beheerder die zo gewenst is door Jan en Alleman. Uit het veld. En het per saldo is dus hetzelfde bedrag. Dus uitermate onverstandig om dit amendement aan te nemen. Dank u wel, portefeuillehouder. Uh, aan de raad het woord over het debat over dit onderwerp. Nog verder behoefte aan? Zijn er standpunten uitgewisseld? Dat betekent dat ik de vergadering schors. Wij morgen om zeven uur weer bijeenkomen. En wij gaan beginnen met programma vier. U hoort beide de wethouder tonen over zeven uur morgenochtend. Het zal hem trouwens WORST zijn. Want hij is meestal al in de winter om half zes bezig. en In de zomer om vijf uur. Ja, ja, dus ja. is je gewend. Dan uh, gaat cultuur. hij gewoon lekker eens eentje in het uh, raadhuis zitten... en dan kan hij werken, zegt hij. Goed. En, lekker, en, uh, en, en, <laughs> een volle avond hebben we gehad, denk ik. Ja. Hier en daar stevige meningsverschillen. Ja. Daar, daar is de politiek voor, denk ik, Don. Ja. En uh, ja... Morgen zien we weer verder, denk ik. Ja, we zien morgen verder. Ik denk dat het laatste woord over het museum nog niet gezegd uh, nee, is. Nee, dat joh. denk ik ook niet. Als ik het zo net even uh, hoorde. Dan, uh. Uh, ik, ik, ik denk VVD en OPZ onder andere, dat zijn er al negen van de, van de zeventien. Die per se die uitbreiding van een half FTE voor de directrice van het uh, museum niet wenselijk achten. Ja, dan kan hij toch, moet je toch behoorlijk uh, met argumenten komen, denk ik, om ja. dat tegen te kunnen houden. Hoor. Ja, dat is waar. En Pascal, viel het jou een beetje mee of tegen? Nou, het viel niet mee of viel ook niet tegen. Ik heb uh, wel zo van, ja, het is een belangrijk punt Wat gewoon wel even naar voren moet komen. En, uh, nou ja, waar ze het toen straks al over hadden, inderdaad, toch inderdaad die openbare toiletten. Ik merk heus wel in de horeca, gelegenheid dat ook gewoon zomaar mensen even naar binnen komen, even de toiletten gebruiken en weer terug gaan naar buiten. Ja, het kost je en voor dan voornamelijk dan. de dames. Ja. Maar de heren zijn er vaak openbare toiletten genoeg. Maar of bomen. Bomen. Ja, bomen ja, inderdaad, maar ja, ja, op, dat valt onder het openbare en ja, Dat kost je, en, kost je en, toch uh, bijna 100 euro. <laughs> ja, daarom. Een hoop geld hoor. Dus, maar ja. voor de mannen zijn vaak altijd meer mogelijkheden. In, mogelijkheden in het openbaar dan voor de nou, ja ik, ik bedoel ook een beetje de financiën, hè. dat is natuurlijk niet ja. het meest opwindende onderwerp. Nee, de, maar dat had, de, kom ik weer terug op die rioolrichten. dat had Demmers ook niet. Hij zegt, er wordt nooit een wethouder afgerekend op zijn riool. Hij zegt, hmm. ik maak me er sterk voor. Ja. En ik denk dat uh, Tatus uh, uh, zich sterk zou moeten maken voor meer openbare toiletgelegenheden voor beide kunnen. Absoluut. Dan dat er nu een Zandvoort uh, voorhanden is. Ja. Goed, ik denk uh, dat de muziek weer aan kan. En uh, we zien elkaar uh, en we horen elkaar eigenlijk. Morgenavond, Morgenavond. even voor zeven. Nou, even voor zeven uur gaan we nog even een babbeltje maken. En dan zal uh, burgemeester Nick Meijer om zeven uur de hamer laten vallen. Oké, okay. dank u voor het luisteren. Tot morgen. Tot morgen. It was fine That's just the way it is. I didn't even know your name Young men come and young men go But life goes on just the same And I don't know why, why do we keep holding on I don't know why, pretending to be oh so strong, oh.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 La sola dentro privo ma perché lui non c'è e sono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 Catch a flame. Don't look at their faces. And you don't ask ever, and your pride.